Tim en de Tovenaar. In een klein dorpje in Ierland woonde eens een schoenmaker. Zijn naam was Tim. Iedereen kende hem omdat hij tien keer zoveel kon eten als een ander... en tien keer zoveel bier kon drinken als een ander. Bovendien kon hij heel goed kaarten. Bij elk feest in het dorp werd Tim uitgenodigd. Dan zat hij rustig zijn pijp te roken en als hij even geen worstje of een vleespasteitje in zijn mond had, was dat alleen om een flinke slok bier te kunnen drinken. Op een avond liep hij na een feest naar huis. Onderweg werd hij aangesproken door iemand die duidelijk een vreemdeling was. Je bent nog laat buiten, schoenmaker Tim, zei de vreemdeling. Dat klopt, zei Tim. Maar wat hebt u daarmee te maken? Ik let al een hele tijd op je, zei de vreemdeling. Zou je niet graag één jaar lang heel veel geld willen hebben zonder dat je ervoor hoeft te werken? Daar zou ik geen bezwaar tegen hebben, zei Tim. Goed, zei de vreemdeling, ik kan ervoor zorgen dat je het komende jaar net zoveel geld krijgt als je nodig hebt, en je mag ook nog drie wensen doen. Maar dan moet je beloven dat je over een jaar met me meegaat. Ik ben een tovenaar en ik kan het altijd goed vinden... met mannen die van een glas bier en van kaartspelen houden. Tim hoefde niet lang na te denken. Als hij niet meer hoefde te werken... zou hij de hele dag kunnen kaarten en bier kunnen drinken. Ik zal over een jaar met je meegaan, zei hij. Mag ik nu drie wensen doen... Ga je gang ma, zei de vreemdeling. Ik heb een krukje en ik wens dat iedereen die daarop gaat zitten er aan vast blijft kleven totdat ik hem bevrijd, zei Tim. Je eerste wens is vervuld, zei de vreemdeling. Ik heb een appelboom, zei Tim. En ik wens dat iedereen die een appel plukt aan de boom vast blijft kleven totdat ik hem bevrijd. ...zei Tim. Ook je tweede wens is vervuld... ...zei de vreemdeling. Ik heb een leren beurs... ...zei Tim. En ik wens dat iedereen... ...die met zijn vingers aan mijn beurs komt... er aan vast blijft kleven... ...totdat ik hem bevrijd... ...zei Tim. Ook je derde wens is vervuld... ...zei de vreemdeling. De vreemdeling nam afscheid van Tim... ...en verdween. De volgende dag... ...merkte Tim dat zijn zakken vol geld zaten. Hij kon net zoveel geld uitgeven als hij wilde. En zijn zakken raakten nooit leeg. Een jaar ging voorbij. En op een ochtend stapte de vreemdeling zijn huis binnen. Het is tijd om met me mee te gaan, Tim, zei hij. Rust even uit terwijl ik wat kleren inpak, zei Tim. De vreemdeling ging op het krukje zitten. Tim trok zijn jas aan en strikte zijn das. En daarna zei hij... Ik ben klaar. De vreemdeling wilde opstaan... maar hij bleef aan het krukje kleven. Maak me los, riep hij. Dat wil ik wel doen... als je belooft dat ik nog een jaar hier mag blijven... en altijd genoeg geld heb, zei Tim. Goed... Dat beloof ik, riep de vreemdeling. Maar ik krijg je nog wel. Tim bevrijdde de vreemdeling die direct daarna verdween. En weer ging er een jaar voorbij. Op een ochtend kwam de vreemdeling naar het huis van schoenmaker Tim. Kom even binnen, zei Tim. Nee, dat doe ik niet, zei de vreemdeling. Ik ben nog niet vergeten wat je verleden jaar met me hebt uitgehaald. Kom jij maar naar buiten... En schiet een beetje op. Tim stapte naar buiten en liep samen met de vreemdeling over het tuinpad naar het hek. Onderweg plukte Tim een paar appels uit zijn appelboom. Die zijn voor onderweg als ik dorst en honger krijg, zei hij. Mag ik er ook een plukken, vroeg de vreemdeling die ook honger had. Natuurlijk, Tim, zei Tim. Ga gerust uw gang. De vreemdeling pakte een appel, maar hij kon zijn hand niet meer loskrijgen van de appelboom. Maak me los, riep hij. Dat wil ik wel doen, maar dan moet je beloven dat ik nog een jaar hier mag blijven en altijd genoeg geld heb, zei Tim. Ja, ja, gilde de tovenaar woedend. Dat beloof ik, maar ik krijg je nog wel. Tim liet de tovenaar vertrekken. Er ging weer een jaar voorbij. En op een ochtend stond de tovenaar voor de deur. Nu ga je met me mee, zei hij tegen Tim. En deze keer wens ik geen streken met een krukje of een appel. Tim liep rustig met de tovenaar mee. Ze kwamen bij een stad. Langs de weg stond een herberg. Ik heb nog één goudstuk in mijn zak, zei Tim. Zullen we iets drinken voordat we verder gaan? Daar heb ik wel zin in, zei de tovenaar. Maar ik ben nog nooit in een herberg geweest. En ik ben hier een vreemdeling. Zullen de mensen me niet uitlachen als ze me zien? Oh, daar weet ik wel wat op, zei Tim. Als je je heel klein maakt, kun je in mijn leren beurs springen. Dan neem ik je zo mee naar binnen en kunnen de mensen je niet zien. De tovenaar maakte zich heel klein en sprong in de beurs. En natuurlijk bleef hij erin vastkleven. Laat me gaan, smeekte hij. Dan mag je nog een jaar hier blijven en dan zal ik je weer genoeg geld geven. Oh nee, zei Tim, ik heb een veel beter idee. Hij bracht de beurs naar de smid die hij alles over de tovenaar en de drie wensen had verteld. Hij zit erin, zei hij. Je weet wat je moet doen. De smid sloeg met een zware hamer de beurs plat. Tim liep dansend en zingend terug naar zijn huis in het dorpje. En sinds die tijd is daar nooit meer een tovenaar geweest.